Een heel interessante site om naar te surfen is natuurlijk radioscorpio.com en je kan daar naar allerlei blogs gaan surfen van onze programma's. En we gaan het vandaag ook hebben over een blog in Apropos, over museumpraat.be met Olga. En met Ellen spreken we over haar ervaringen met Expo 58. Welkom in Apropos.